Het is 7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het Nieuw-Republikeins Genootschap twijfelt aan de uitleg van de politie over de arrestatie van gisteren. Campagneleider Hans Maassen van het genootschap werd toen gevraagd te vertrekken van de Dam. Toen hij weigerde, werd hij afgevoerd. Volgens de politie werd hij in de hectiek vlak voor de balkonscène aangezien voor een ander persoon, naar wie de politie zocht. Het Nieuw-Republikeins Genootschap zegt dat de videobeelden van de arrestatie niet wijzen op een vergissing. Het genootschap wil daarom een nader onderzoek. De politie van Boston heeft nog drie mensen gearresteerd... voor de aanslag bij de marathon, meldt de politie op Twitter. De drie zitten vast. Het zijn studenten, kennissen van de 19-jarige Jagar Tsarnaev... die is aangeklaagd voor het plegen van de aanslagen. Ze zouden, net als hij, student zijn... aan de Universiteit van Massachusetts Dartmouth, en hem na de aanslag hebben geholpen... door spullen uit zijn studentenkamer weg te halen. Burgemeester Wolfsen van Utrecht stopt op 1 januari. Dan loopt zijn Amstermijn van zes jaar af... Volgens Wolfsen geniet hij nog elke dag. Zijn besluit heeft volgens hem zelf niets te maken met de kritiek op zijn functioneren. Kritiek is gezond, daar leer je van, zei Wolfsen. De ANWB is kwaad op staatsziekenhuizen in Spanje en Portugal... die te hoge rekeningen sturen aan Nederlandse vakantiegangers. Het gaat om ziekenhuizen die de Europese gezondheidskaart niet accepteren... en rekeningen sturen naar het huisadres van mensen... in plaats van ze af te handelen met hun zorgverzekeraar. De afgelopen twee jaar zijn zo'n 50 ANWB-leden geconfronteerd met torenhoge rekeningen. De ANWB heeft de Europese Commissie gevraagd om een eind te maken aan de praktijken. Het weer, op veel plaatsen nog zon. Vanavond in het zuiden meer wolken, misschien in Limburg wat lichte regen. Vannacht en morgen steeds meer bewolking en op meer plaatsen lichte regen. Later op de dag zon, het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A13 Den Haag-Rotterdam loopt het een beetje vast. Tussen Delft en het knooppunt Kleinpolderplein, 7 kilometer. Heeft te maken met de aanreding op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Na een aanreding zijn bij Rotterdam Centrum 2 rijstroken dicht. Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. In de documentaire De Baby vertelt onze gasten de wrange geschiedenis van onderduikbaby Anneke, die 65 jaar na de oorlog wordt geconfronteerd met haar tot dan toe onbekende en meer dan beladen verleden, waarin Otto Frank, de vader van Anne, een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Hier is Bora van Dam.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 Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En Wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via het gastenboek van onze website radiokunstof.nl. Twitteren kan ook hashtag Radio Kunsthof. En dan kunt u vragen stellen aan Deborah van Dam. Zij is uh, documentaire -maakster. Ze heeft uh, een documentaire. Haar eerste ging over Lisbeth List. Toen over de componist Jeff Hamburg. Dan heeft ze over een vriendin een, uh, mooie, een mooi document gemaakt. En de Baby is dus deze documentaire. En die is op 4 mei op uh, Nederland 2 avonds om. Pak weg half elf, ik geloof zes minuten over half elf, is die hier te zien. Het is een waanzinnig spannend verhaal... Um, dat zich langzaam maar zeker ontvouwt... en, en dat een, een waanzinnige, verrassende plot heeft. Daar gaan we het zo over hebben. Het gaat over Anneke, die nu zeventig is... en door een courierster in veiligheid werd gebracht... toen haar ouders moesten onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het laat eigenlijk ja, alle kanten van de mens zien. Deborah van Dam, leuk dat je er bent. Ja, dank je wel. Um, daar komen we zo uitvoerig over te spreken. Maar ik wil met jou nog even nagenieten van Koninginnedag. Nou, we laten we dat doen. En de inhuldiging. Waar was u? Ja, nou, ik was op de Lijnbaansracht bij te Vrienden Amsterdam. te Amsterdam. En er een heel mooi huis, een heel groot uh, raam. Ongeveer uh, drie meter hoge deur. En die hadden we opengeslagen. En uh, we zaten met een paar kraampjes voor de deur. En mensen die langsliepen, die konden ook even naar binnen kijken. Want daar hadden we ook de televisie staan. Dus We konden van twee kanten genieten van, uh, van Koninginnedag. En uh, ja, daar hebben we de inhuldiging gezien. En, en goed, we, we hebben al heel veel nabeschouwd vandaag. Ja, ja. Dus, maar ik wil het eigenlijk alleen maar puur over de emotie hebben. Ja, Broek in mijn keel natuurlijk. Nee, ik, vind het, ik, vond, wel, ik vond het uh, toch wel uh, heel mooi. En uh, nou ja, het, het is, het is, ik vind het wel. Ja, wanneer maken we dit nu mee? Ik geloof dat het 110 jaar geleden is dat we een koning hadden. En dat moment dat dat, dat, dat, dat uh, ja, zich voltrekt, uh, dat heeft me niet helemaal omroerd gelaten. Ik heb niet gehuild. Ik weet dat mijn moeder toch wel een traantje heeft weggepinkt. Hmm. Ik niet. Maar het, ik vond het wel... is ook een leeftijdsding, hè, nee, geloof ja, ik? Ja, ik denk het wel. <lacht> hoe ouder je uh, wordt, hoe sneller ja. de tranen komen. Ja, ja, ja, waarschijnlijk wel. Dus nee, die, die, die, die waren er niet. Maar ik vond het een, ik vond het een mooi moment. En, um, maar goed, maar ja, jij... Op de in Jij was volgens mij elf toen, toen koningin Beatrix uh, gehuldigd werd, ingehuldigd werd. En uh, heb je daar nog herinneringen aan? Ik nam wel. Uh, ja, ik was net ietsje ouder dan jij. Ja, ik heb er wel herinnering aan, maar ik weet nog niet of dat door de herhaling komt van, die ik uh, steeds op televisie heb gezien. Of dat ik daadwerkelijk de orig originele herinnering heb. Maar ja, dat beeld van uh, dat Juliana uh, op, op het balkon staat en probeert over de menigte heen te praten. Ik heb nu, of ik weet niet precies ja. wat ze. Maar ze zegt het in ieder geval in tweevoud. En dan wordt uh, Beatrix uh, getoond. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, uh, ja, en je weet niet meer of het gewoon inderdaad is, is... omdat je heel veel, of, veel ja, naar andere ja, tijden ja, hebt gekeken ja, of ja, naar precies, andere programma's. Ja. Ja, ja. Ik weet wel dat, dat het woord ontroering kwam toen nog niet voor in mijn, uh, in mijn woordenboekje. <laughs> nee, dat, dat is waar. Want wij waren nog kinderen <laughs> ja. toen. En nu zit je toch gewoon... De, de, en, en dat staat ook in de krant, hè? Het hele volk heeft zo'n beetje Beatrix omarmd en nu ook de nieuwe koning. Ja. Voel jij dat ook zo? Nou, Blijkbaar in de tijd waarin we dan nu leven... hebben we toch iets van een, een soort van troost of houvast nodig. En ik denk wel dat dat hierin gevonden wordt door heel veel mensen. Ik weet niet, door mezelf. Ik denk dat ik daar iets nuchterder in sta. Maar ik geloof wel dat dat... Uh, dat uh, ik zie het als een soort kader waarin we, waar, wat we hebben als maatschappij of samenleving. En dat kader, dat wordt nu gevormd door de koning. En vroeger was dat dan de koningin. En op de een of andere manier mogen we daar onze sympathie voor uiten... of onze gevoelens voor hebben. En dat, dat staat vrij of zo. Dat, dat, daar word je niet direct op afgestraft. En, het is, en dat is, is wel eens anders geweest. En dat is, ja, dat is wel eens wat anders geweest. En misschien komt dat door de, de tand destijds Crisis... Wat dan ook. En nu willen we even wat gevoel uiten. Ben jij ooit rebels geweest, eigenlijk? Mm, nou, misschien in mijn puberteit een beetje. Maar ik geloof niet dat ik... Nee, ik heb nooit aan demonstraties meegedaan. Uh, ik heb wel vaak gele kaarten gekregen op de middelbare school. Als je dan uh, <laughs> vervelend was. Maar dat, werd altijd wel, dat kwam altijd wel weer goed. Gele kaarten op gedrag? Voor gedrag? ja. Ja, nou dat, maar dan was het wel meestal zo omdat ik heel erg aan het lachen was... en niet kon stoppen van het lachen, dat weet ik wel. Maar ja, dat is dus niet heel erg rebels, nee. geloof ik. Nee, nee. Nou, het klinkt wel heel erg braaf dit. Maar ja, ja. misschien was ik dat ook. Nou goed, het geeft niks, dan weten we dat maar alvast. Ja. Uh, dan, dan ga ik gewoon moeiteloos het bruggetje maken... dat jouw documentaire niet braaf is. Dat is een, dat is een hele mooie, uh, ogenopende, openende documentaire... Uh, de film De Baby die, die was al te zien op het ITVA... het International Documentary Festival in Amsterdam. Afgelopen november ging hij daar in première. Het is een heel spannend relaas met een onverwacht plot, zoals ik al zei... waarin je als kijker je beeld steeds moet bijstellen. Het begint allemaal met een baby die nu inmiddels een jaartje of 70 is. Ze heet Anneke. Vertel ons het verhaal van de baby. Nou, Anneke is inderdaad 70, woont in Amerika... Uh, is geboren in Nederland, uh, begin uh, van de Tweede Wereldoorlog. Heeft zes jaar hier in Nederland gewoond. En wordt vervolgens naar oom en tante in Amerika gebracht. Omdat haar beide ouders zijn overleden in de oorlog. Ze uh, van Joodse afkomst, beide ouders zijn dus Joods. En uh, ze, ze, ze, ja, ze gaat haar leven daar oppakken vanaf haar zesde... en tot en met haar zeventigste of, nou ja, achtenzestigste... weet ze eigenlijk niks van haar verleden wat met name in Nederland. In die, jaren, die zes jaar dat ze in Nederland heeft gewoond... daar weet ze helemaal niets van. Totdat er uh, twee of drie jaar uh, geleden... er twee Nederlanders bij haar aan de deur kloppen. Ieder onafhankelijk van elkaar. En dat blijkt... Uh, de eerste te zijn is de koerierster. Die is inmiddels in de negentig. En die is haar baby op het spoor ge uh, gekomen. En uh, de tweede is haar pleegbroer Bij wie ze tijdens de oorlog ondergedoken heeft gezeten. Die koerierster die heeft de baby uh, van de ouders naar het onderduikadres gebracht. Ja. Uh, dat was een, een, een hachelijke reis, maar vooral emotioneel heel naar. Want die, die ouders moesten de baby afstaan. Uh, dat is, dat is een, een, een dame die nu al tegen de 100 loopt, denk ik. 98, 98, 98 ja. 90, ja, ja. ja tegen 100. En die broer. En wat wilde die broer? Die broer die wilde heel graag Anneke ontmoeten... Want hij had daar op de een of andere manier een hele warme herinnering aan. Ondanks dat hij toen nog maar drie was. Hij was van negen maanden tot drie jaar. En hij wilde heel graag zijn pleegzuster, zoals hij het noemt, uh, ontmoeten. Onder andere om dat gevoel ergens terug te halen. Maar ook omdat hij een uh, Yad Vashem-uitreiking voor zijn ouderspostuum zou willen aanvragen. En ook voor Cora. Ja, want wat is, die, wat is dat precies? Dat voor is een okenning? uitreiking die uh, door Israël wordt uitgereikt... voor mensen die een bijzondere prestatie hebben verricht in de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn meestal mensen die uh, kinderen onder de dak hebben verleend. Ja, want dat is een hele hoge onderscheiding, die krijg je niet zomaar. Nee. Laten we even luisteren naar deze Fred, deze, deze broer... Als je het zo moet noemen. In ieder geval die jongen die, uh, die daarvoor gestreden heeft... om de belofte aan zijn moeder uh, waar te maken. Mijn moeder is er eind jaren tachtig mee begonnen... met het zoeken naar Anneke. Omdat er toen bericht in de krant uh, verschenen... dat er uh, allerlei banktegoeden in Zwitserland waren... op naam van joden die in de oorlog verdwenen waren. En dat was voor mijn moeder een... Ja, laat ik zeggen, een aanleiding om eens te gaan kijken. En van Misschien is er een uh, bankrekening voor Anneke dat daar nog geld staat. Er is nooit een, een zoektocht naar haar opgezet of iets dergelijks. Ze is te abrupt verdwenen. Maar ik heb uh, mijn moeder, voordat zij overleed, heb ik gezegd... dat ik uh, alles in het werk zou zetten om uh, Anneke te vinden... Maar ja, waar begin je? Het enige wat je weet, dat is dat ze Anneke Koninke heet... dat haar vader Erich Koninke heette... en dat ze in Hilversum geboren was op eerste kerstdag 1940. Fred, die op zoek gaat naar zijn pleegzus zijn, ja, die enkele jaren ingewoond heeft bij, bij, bij de familie, bij het gezin. Er waren meer kinderen in dit gezin, oudere kinderen ook die waren allemaal niet zo gebrand op deze hereniging? Of, of, of, uh, nou, hoe dachten die hierover? Ja, hij had één oudere zus. Uh, maar die is in begin 2000, meen ik, uh, overleden. Dus, uh, en ik weet niet of ze daarvoor ook een poging heeft gedaan... om, om Anneke te vinden... Uh, dan komt er nog een zusje en een broer. En die zijn jonger dan Fred. Ja, dus, dus Fred hier is eigenlijk... Fred gaat op zoek naar Anneke. Ook omdat hij natuurlijk postuum uh, dat weer wil bewerkstelligen. Dat zijn ouders uh, geprezen worden. Dat is een heel belangrijk iets. Jij gaat Anneke zoeken... Nou ja, niet zozeer zoeken. Ik had de koerierster voor het eerst ontmoet... toen ik bij Vrienden in het ziekenhuis was. Daar kwam de koerierster en die zei... ik heb mijn baby gevonden. En ik dacht, wat gebeurt hier nou? Huh? En uh, nou, toen bleek dat ze na 65 jaar had ze haar baby gevonden. Had ze nooit iets over verteld. Um, en nou ja, via de koerierster ben ik dus aan Anneke gekomen. Het is dus niet zozeer dat ik er ben gaan zoeken... maar dat contact was inmiddels gelegd. Ja. En ik heb vervolgens een mail gestuurd... Om uh, Anneke beter te leren kennen. Dus wat, voor, wat voor vrouw trof je aan in Amerika? Uh, ik trof aan. Uh, we ontmoeten elkaar in New York. Dat was de eerste ontmoeting. En. Ja, ik, ik zag een kleine vrouw. met een hele grote spijkerbroek aan. en een oversized hemd. Grijs. Alles was grijs. En ze struikelde. letterlijk over de drempel. van de, van de, van de deur. En. Uh, Um, ja, ze was een, bijna een schim van zichzelf. Zo trof ik haar aan. We zien haar in, in de film ook. En als, meteen, wat meteen opvalt is dat ze een heel getormenteerde uitstraling heeft. Als, ja. Alsof ze een enorme uh, lijdensweg achter de rug heeft. Terwijl dat niet correspondeert met hetgene wat ze ons vertelt Namelijk dat ze een, een lucky baby is, namelijk gered. Uh, gered van de ondergang, ja. van de dood. Nou ja, interessant. Dat vond ik nou ja. wel interessant. Ik dacht, yeah. de, hoe, hoe zit dat dan? Je ziet inderdaad een getormenteerd iemand. En aan de andere kant is, was ze ook heel, heel slim, heel pinter, heel geestig. Uh, en, maar misschien ook die uitdrukking van... ja, ik ben een lucky child, hè? Ik, ben, uh, ik, ik mag ook blij zijn dat ik hier ben... Maar ja, dat zijn misschien twee verschillende signalen. Dus wat gebeurt er? Wat is nu het wenselijke gedrag en de wenselijke antwoorden die ze had ten opzichte van wat ze werkelijk voelde? En dat vond ik op zich vond ik dat al een heel interessant gegeven. En wist je toen ook al van hier hier zit meer verhaal in? Nou ja, ik wist. Uh, nou weten is een te groot woord. Maar intuïtief had ik wel zoiets uh, dat dit interessant was en waarom? En dat kwam omdat ze zei van ja. Ik weet helemaal niets van mijn verleden. Dus je kan er wel een leuk verhaal over maken... maar dat wordt een heel klein verhaal, want ik kan je helemaal niks vertellen. En toen zei ik van ja, maar en, en die twee mensen dan uh, die, die dus wel iets weten... ze zei ja, nou ja, dat, dat wordt nu mij verteld. En ze kunnen me van alles vertellen, maar ik weet niks. En dat komt omdat ik nooit iets over mijn verleden heb mogen vragen... bij mijn oom en tante, bij wie ik ben opgegroeid. En, uh, Familie, hè? Ja, ja, oom en tante, ja. ja, ja. ja de, ik geloof de broer van... Van de overleden moeder? of zo Klopt, ik? ja. ja. En, en de zus van de overleden moeder. En dat gegeven vond ik heel interessant. Ik dacht van jeetje, als je niks mag weten je hele leven niet... je ziet er zo uit, je hebt dit soort uitspraken... en dan komen ook nog twee Nederlanders en die weten wel van alles. Ja, dat vond ik, een, uh, vond ik ja. interessant. Wat ook interessant is, en, en zeer frapperend, eh, frappant... is, uh, is uh, dat zij een hele... Ja, ze heeft gewoon geen herinnering en dus heeft ze een verhaal bedacht. Ja. En daar zegt ze het volgende over. And then I would make up stories. I don't know whether I had accent still the way I talked, but people would ask me questions, children. So I made up that I was um, I was a daughter of Queen Juliana. And in the war situation, I was going to be the next queen or something, and they were afraid that I'd get killed. So my story was that I was sent to the United States to be kept safe from the war. <laughs> and they all believed me. I became very special. heel verheugd over dat ze een speciaal iemand is geworden... door de verhalen die ze zelf verzonnen heeft. Ze vertelt hierin dat ze verhalen verzon... bijvoorbeeld het verhaal dat ze de dochter van koningin Juliana was... en dat ze naar de Verenigde Staten gebracht was... om in veiligheid uh, gesteld te worden. En daar mocht natuurlijk niet over gepraat worden, dat spreekt we voor zich. Ja. Uh, dat deed ze omdat ze eigenlijk geen geheugen, geen herinnering heeft, had. Ze had eigenlijk maar één herinnering aan heel Nederland... Ja, ze had maar één herinnering en dat was dat ze ergens opgesloten zat op een wc. Ja. En dat, dat was het dan ook. En de reden waarom ze fantaseerde was, ja, blijkbaar moesten ze ergens een rechtvaardiging vinden in het feit dat zij in Amerika zat en waar ze eigenlijk vandaan kwam. Ja, dat wist ze eigenlijk ook niet. Dus ja, dan werd het. Uh, ja, de dochter van de queen uh, Juliana. We hebben ook gisteren nog even een filmpje gemaakt van... nou, uh, je nichtje... Nee, je... Nou, die is geen koningin meer, dus... Uh, nee, ja. Ja, maar ja, dat fantaseerde ze. En, um, maar ja, die fantasie die staat natuurlijk wel ergens voor. En ze wist ook niet of dat wc-moment... of ze dat ook fantaseerde. En in, in binnen die fantasie en de werkelijkheid... daar heeft ze haar hele leven geleefd eigenlijk. Van... Kan ik mezelf nou wel geloven of niet? Maar ik fantaseerde toch eigenlijk ook dat ik koningin, de dochter was van, uh, van Juliana. Dus dan zal dat andere ook wel uh, fantasie zijn geweest. Ja. En achteraf kun je dan zeggen dat ze het gewoon verdrongen heeft... wat hij is overkomen in ja. Nederland. Maar op het moment dat we dit zien in de film... weten we dat helemaal nog niet. Nee. Uh, stukje bij beetje, eigenlijk door zeer duchtige research... Komt het, komt het hele verhaal bloot te liggen. En is het helemaal niet meer een soort veredelde, spoorloze uitzending... waarin een, een pleegbroer pleegzus met elkaar verenigd worden? Kun je vertellen hoe, hoe dat ging met die research? Dat je die stukken boven water kreeg? Nou ja, de, de research uh, werd gedaan door uh, Martine van Poeteren. En die is eigenlijk... Uh, we zijn heel low profile begonnen aan deze documentaire. Want, uh, omdat Anneke al had gezegd... Van, ja, ik mag niks weten en ik wil ook niks weten. Dus dat, dat wilden we eigenlijk langzaamaan doen. Ook in eerste instantie voor haar... Um, en uh, Martine is eerst bij het Rode Kruis uh, terechtgekomen... en daar vonden we al een, een aardig dossier van, uh, van Anneke. Uh, en vervolgens zijn uh, we naar het Nationaal Archief gegaan... waarin uh, allerlei dossiers opgeslagen liggen... van onder andere de grootste oorlogsmisdadigers van Nederland. En het toeval wilde dat de ouders van uh, Anneke slachtoffer waren... van een van die oorlogsmisdadigers, Abraham Kip in dit geval. En uh, daaruit... Uh, konden we lezen wat er met haar ouders gebeurd was? Dat wist zij niet. Dus dat was eigenlijk de eerste confrontatie voor haar. Voor wat er met haar ouders gebeurd was. in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, beide afgevoerd en beide in vrij hoog tempo uh, omgebracht. Ja, vanuit. nou ja, dat afgevoerd, dat wist ze wel. Maar ze wist niet hoe dat was gegaan. Want zij was immers weggegeven aan de koerierster. met het oog op dat die ouders ergens anders. Uh, ondergedoken zaten en wellicht de oorlog zouden overleven. Ik bedoel, baby's was gevaarlijk qua uh, geluid maken. Dus ze hadden een wel overwogen stap genomen... om, elkaar, om het gezin uit elkaar uh, te laten gaan. Uh, zij wist dus dat er ouders waren overleden, maar niet hoe. Uh -huh. En uit dat dossier blijkt, want dat was een verbaal, wat is opgemaakt, hoe dat is gegaan. En dat was voor haar vrij uh, uh, schokkend in de zin van ouders zaten ondergedoken in Ede, maar haar vader dat was, was een, een, een muzikus en die kon het binnen niet goed uithouden. En die ging elke dag even een ommetje maken. En met het feit dat hij een ommetje maakte en toevallig die Abraham Kip op de dijk liep en die dacht, zo staat het ook in het proces verbaal, van hé, hey, die man die ziet er uh, joods uit, die gaan we eens oppakken. En uh, vervolgens is hij opgepakt. En wat er met hem is gebeurd, dat weten we niet. Want dat staat niet in het proces. Behalve dat hij uiteindelijk wel heeft moeten zeggen waar zijn vrouw zat. Dus toen we dit aan Anneke vertelden, dat zie je dus ook in de film... Um, hoort ze voor het eerst dat haar vader in haar ogen haar moeder heeft verraden. En eigenlijk ook vermoord. Dus ze zegt ook ja, mijn vader heeft mijn moeder gewoon vermoord. En als die niet zo dom was geweest om een ommetje te gaan maken, dan had hij mij waarschijnlijk nog gekend. Dan had je, ik nog ouders gehad. Dan had ik nog ouders gehad. Ja, dat is eigenlijk het tweede moment waar ik uh, waar, waar, waarbij een frons op mijn hoofd verscheen. Het eerste fragment was toen zij uh, zei wie krijgt er in 1940 nou een baby. En het tweede fragment. Zei, ja, dat ze, en, dat zei ze. ja. en het tweede fragment is dit. En dan zie je eigenlijk een soort passive aggressive woman. Uh, het is iemand die heel boos is. Uh, over wat hij is aangedaan. Terwijl ze aan de andere kant eigenlijk blij zou moeten zijn, officieel. Uh, omdat ze gered is. Nou ja, dat, dat, daar zit ze ook de hele tijd mee. Ik bedoel, het is, uh, aan de ene kant is alles heel emotioneel... omdat het helemaal nieuw is. En dit is, zij wordt sarcastisch. Dat is haar vorm van omgaan met zo, zulke diepe emoties, denk ik dan. Maar ja, je wil ook niet op de stoel van een psycholoog gaan zitten. En aan de andere kant heeft ze ook... Uh, het schuldgevoel wat slachtoffers hebben, dat je, je moet altijd dankbaar zijn. Ja. En dat is dus, je bent je hele leven moet je dankbaar zijn dat je toen bent gered en dat je nu leeft. Dus Ja, dat, dat ja, gaat leeft. Hele... En ze zegt dan, leeft waarvoor eigenlijk? Want ik heb helemaal niks gepresteerd in het ja, leven. Nou ja, Dat is dan de volgende stap. Zij vindt dat zij veel betekenisvoller had moeten zijn in het leven, wil ze deze bestaansrecht op mogen eisen. Dus dat gaat heel erg ver, zo'n schuldgevoel. Ja. Nou, ben jij de boodschapper in deze film? De, jij, bent, jij brengt eigenlijk de hele tijd slecht nieuws. Ja. Dat is, ik, ja nee, dat is het zo, is niet het anders, is, ja, ja, ik had het niet zo gezien, maar ja, dat klopt. Want, want je, je, je brengt dit. Vervolgens gaan we, gaan, gaan we kijken naar die uitreiking. Want uiteindelijk krijgt Fred het voor elkaar... dat, dat zijn uh, ouders postuum onder, uh, die onderscheiding krijgen. Dan zien we een, een bijna hyperventilerende Anneke. Wat gebeurde daar precies? Nou, ja, ik kijk het, bekijk het met twee ogen. Op het moment dat wij het filmden, dacht ik dat zij... Want ze had van tevoren gezegd, ik wil niet speechen. Dus we kwamen daar aan en ik zag in het, uh, in, in, in het boekje... dat zij wel genoemd werd als zijn speecher. Dus we hadden gezegd, ja, maar dat wilde ze niet. Nou, prima. En ik zie uiteindelijk dat ze wel komt speechen. Dus ik dacht... Nadat ze de speech had gedaan, hyperventilerend in haar stoel zat, dacht ik, ja, het was er ook helemaal te veel. Ja. Maar achteraf, toen we pas eigenlijk het einde wisten van dit verhaal. zie ik eigenlijk een hele andere reden waarom ze zo hyperventileerde. En dat was dat ze dit eigenlijk uh, tegen haar zin deed. Ze maar moest, ze moest het wel ze doen. Ze moest haar dankwoord tonen. En dat vond ze zelf ook sowieso. Maar ergens was er diep. En dat had met dat wc-moment te maken. Van wat ik nu aan het doen ben, dat klopt niet. Ik ben mezelf gewoon aan het verlogenen. Want vervolgens ontrolt zich dat verhaal. Komen er steeds nieuwe bouwstenen uh, bij. Uh, maken wij bijvoorbeeld kennis weer met Otto Frank, de vader van Anne Frank. En die heeft haar als baby ook gekend. Zij, hef, ja. zij heeft een tijdje met de familie in huis gewoond daar. En hij is er debet aan, als je het zo wil noemen. Dat kan je niet zo noemen eigenlijk. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat, dat Anneke als baby uh, of als kind... Uh, toch uh, naar familie in New York ging. Of in Amerika ja. ging. Hoe, hoe, uh, hoe zit dat in elkaar? Nou, de, de ouders van de moeder van, de, van onze baby, Anneke... Uh, de moeder daarvan was goed bevriend met de vrouw van Otto Frank. Uh, Beiden komen uit Duitsland, wezels ontmoeten elkaar weer in Amsterdam... zoeken een onderduikadres. Uh, de familie Frank zegt, kom maar bij ons op het Merwedeplein 37. Uh, ze houden ook allemaal van muziek. En op het moment dat zij het achterhuis ingaan... gaat uh, de familie van de baby el elders en Anneke wordt dus opgehaald. En na de oorlog uh, weet Otto op de een of andere manier... dat de baby die hij in huis had, uh, nog leefde. Mm -hmm. En hij gaat op zoek naar haar. En vindt uit uh, via het Rode Kruis dat zij in een weeshuis zit... En vanaf dat moment bemoeit Otto Frank zich met het wel en wee van de baby Anneke. Ja. En zorgt er uiteindelijk voor omdat hij de familie van, van Anneke kent. Uh, en weet blijkbaar dat er nog iemand is in New York. Uh, dat Anneke daar naartoe kan gaan ja. uiteindelijk. En dan blijkt dat hele heldhaftige pleegouderschap van, van uh, ja, de ouders van Fred. Dat blijkt een beetje minder heldhaftig te zijn. Dat is eigenlijk de crux waar deze, of de kurk waar deze, waar deze hele documentaire om draait. Plot, uh, die ik nu uh, meteen prijs heb gegeven. Maar goed, het is bijna onvermijdelijk als je het over dit verhaal wil hebben. Feitelijk zijn ze uit de ouderlijke macht gezet. De pleegouderlijke macht. Ja, daar, heeft, uh, ja, daar is toen uiteindelijk over uh, uh, besloten, daar is een rechtspraak over geweest, dat uh, Anneke niet meer terug mocht naar het pleeggezin en uh, blijft in het weeshuis waar ooit ook uh, de pleegouders haar tijdelijk hadden achtergelaten. En de kinderbescherming bepaalt van zij mag niet meer terug naar het pleeggezin. Nee. We zien ook documenten waaruit blijkt dat uh, de, de vader, de pleegvader, achteraf nog een fikse rekening stuurt, omdat hij, uh, ik meen 33 of 3700 gulden, zeg ik het juist? Ja, volgens mij, wat was het 2300? Ja, weet ik het meer, Ik er heb kwam er zo vaak voor. Gez uh, in ieder geval, heel erg veel geld ja. wilde hij nog hebben voor het verzorgen van het kind. En er zijn ook sieraden verdwenen. Dus kortom, dat hele, die, die, die, dat hele pleeghuis, dat pleegouderschap komt in een heel ander daglicht te staan. Wat gebeurde er toen jij dat op het spoor uh, kwam? In de eerste plaats bij jou. Ja, we, we schrokken ons een hoedje, de research Martine en ik. Want je hebt een heel ander verhaal voor ogen. Je hebt inmiddels met alle partijen um, heel goed contact. Um, en je bent je bewust dat je een bom legt onder alles... Dus het was niet zo 1, 2, 3 besloten van jongens, uh, dit gaan we wat gaan we hier nu mee doen. We gaan nu draaien. Ja. ja ik dacht ja, jeetje, en, en het was ook zo, want dit archief hadden we overgeslagen omdat we daar zelf niet in konden. Want het is eigen, het is persoonsgebonden. Dus de enige die daarin kon, was Anneke. En uh, nou ja, die, die leest geen Nederlands. En uh, we hebben dat dus ook overgeslagen, omdat er eigenlijk ook geen noodzaak was om naar die stichting Oorlogspleegkinderen dossier, want daar hebben we het nu over. In, uh, in Haarlem zit dat het, het Noord-Hollands Archief, om daarin te kijken. Behalve dat. Anneke had gevraagd na de Jad versheem uitreiking joh, ik snap niet waarom ik vanuit het pleeggezin naar een weeshuis ben gebracht door hen. En waarom ik daar moest blijven. Ja, daar blijven. de film ook mee. Dat ze ja, daar dat, met dat Fred over praat. Van, waarom hebben die ouders mij dan ja. weggedaan? Ja, en, en ze vraagt nog aan ons. En ja, is daar misschien iets over bekend? Nou ja, dat, dat dossier. Dus we zeiden, ja, daar kunnen we niet in. Ze heeft ons vervolgens gemachtigd. En wij zien dat dus. En dan zie je dat de werkelijkheid, de, de waarheden die... Anneke kende of heeft gefantaseerd en die Fred van zijn ouders heeft meegekregen, totaal haak staat op wat er in het dossier te lezen is. En dan ben je een maker en dan denk je van ja, ik kan het moeilijk onder de tafel gaan schuiven. Maar ik weet als we dit, nou ja, we moeten dit laten zien, maar dit, dit gaat wel uh, verre consequenties hebben voor alle hoofdpersonen in de film. Wij krijgen het ook te zien in beeld. Maar we krijgen vanzelfsprekend de gekuiste versie te zien. Ja. Want je kan niet alles laten zien. Nee, en dat is ook niet nodig. Behalve dat we, ik moest wel iets aantonen. Want opeens werd dat verhaal gewoon anders. En dat is wat je ziet. Ja. Laten we eerst dan naar Anneke gaan. Want dat is beslot van rekening de hoofdpersoon. En de belangrijkste hoofdpersoon mm -hmm. uh, ook. Wat, wat gebeurde er met haar toen zij ja, deze gruwelijke werkelijkheid onder ogen kreeg? Nou, er was een mengeling aan emotie. We, we filmden haar wederom in New York en we hadden dus niks verteld behalve dat ik had gezegd uh, het is vrij heftig. Vind je het goed als ik het met een draaiende camera draai? Of wil je het eerst horen? En toen zei ze, nee hoor, draai maar meteen. En uh, lees het me voor. Dus ze wist wel dat we aan het filmen waren. Maar uh, ik had ondanks dat wel het idee, dat, dat zie je ook, dat er er is aan de ene kant opluchting, aan de andere kant dat ze denkt: jeetje, ja, nu ja, er vallen zoveel stukjes, uh, puzzelstukjes uh, bij elkaar. Zij is uh, gewoon geheel getraumatiseerd daar. Ja, toch kun je stellen? Op dat moment bedoel je? Nee, of überhaupt... uh, nee door die jaren, door die pleegjaren, die jaren ja. in dat Nederlandse gezin. Nou ja, dat heeft haar gevormd in wie ze nu is. Blijkbaar. Dat is zo heftig geweest voor een, voor een kind van, van twee tot en met zes jaar. Wat daar is gebeurd. Um, en ongetwijfeld dat het ook te maken heeft met... dat haar ouders er niet meer waren. Dat er met zo'n kind gezult wordt. En dan kom je ook in een gezin waarbij het misschien moeilijk is geweest... voor die pleegouders om haar echt te hanteren. Omdat ze misschien een moeilijk kind is geweest. Je kunt er van alles over denken. Maar dat heeft haar zo gevormd. En dat ziet ze nu terug in die dossiers. Maar ook een bevestiging van... Wat waarvan ik dacht dat ik het misschien heb gefantaseerd, is geen fantasie. Het staat hier zwart op wit. Dat ze het opgesloten is, werd, ja. dat ze niet mocht praten, dat ze moest zwijgen... dat ze uh, ook geslagen werd uh, of, of mishandeld werd. Uh, nou, mishandeld staat er niet in, maar dat, dat, ja, dat, er, dat, ze, nou, dat, dat er soms wel hardhandig mee om werd gegaan. Ja. En ze is weggehaald. Ze is weggehaald en ze mocht niet meer terug naar dat nou ja, het, het, was, het was zo dat haar pleegouders... die hadden haar even in een weeshuis gezet... omdat zij met het gezin naar Breda wilde, net na de oorlog. En juist in die periode werd bekend dat het kind het slecht had... zoals het in het rapport stond. En toen heeft de organisatie besloten, Stichting OPK... dat het kind niet meer terug mocht naar haar uh, pleegouders. Dus ze is niet echt weggehaald, maar ze mocht niet meer terug. Dan hebben we Fred, uh, de broer die toen drie was. Uh, toen dit uh, zich allemaal uh, afspeelde in dat gezin. En die in één klap een, een totaal ander beeld van zijn ouders uh, uitgeserveerd krijgt. Wat gebeurde er toen je hem dit nieuws moest vertellen? Ja, dat was natuurlijk vrij, uh, vrij. Dat is dramatisch. Als je altijd een beeld van je ouders hebt gehad... en dat wordt zo ruksigloos uh, omgegooid... Uh, nou, hij gelooft in het eigenlijk niet. Het nou, kan gewoon niet waar zijn. En vooralsnog zegt hij ook van ja, ik vind dat er in die tijd onvoldoende uh, um, is gekeken naar de situatie. En dat er onvoldoende echt uh, onderzoek is verricht om tot deze beslissing te komen. En dat, dat vindt hij nu nog steeds. En dat zegt hij ook van ja, ik kan daar niet mee, uh, mee leven. Ik vind dat onvoldoende. Dus, uh, hij, de, Schok... hij, hij de, de, de rapporten die er zijn verschenen, die, die vindt hij incompleet en, en daarom neemt hij deze werkelijkheid, deze waarheid niet aan. Ja. Mm -hmm. En dat is. Uh, hij zegt ook van ja, het is, um, het is. Ik, ik geloof haast niet. Ja, in na de oorlog gebeurde of in de oorlog gebeurden er vreselijke dingen en dat dit uh, nu zo zwart op wit staat... dan zal ongetwijfeld ook uh, wat een genuanceerder uh, uh, beeld van zijn... als ze gewoon wat langer de tijd hadden genomen... om onze zaak onder de loep te nemen. Heeft u jou dat... nog aangemoedigd om die zaak verder uit te zoeken? Uh, nee. F nou, dat, dat weet ik aangemoedigd niet. Nee, maar er ligt al wel heel veel in het dossier... waarvan ik denk, nou, volgens mij... Uh, weet ik niet of, of daar nog iets anders uit zou komen dan... Je bedoelt dat er... gewoon te zeggen dat Fred de, de, de werkelijkheid... nu maar onder ogen moet zien. Nou ja, dat, dat is misschien wat de bot. Ik weet niet, ik kan met... Het is, dat is, vind ik wel lastig. Kijk, ik kan dat heel makkelijk zeggen. Ik vind dat ook. Als ik de dossiers zie, dan denk ik van... nou, nee, dit is het voor mij. Dat zeg ik ook tegen hem. Maar het, is wel zijn, het zijn wel zijn ouders... En als je altijd 70 jaar lang een ander beeld hebt gehad van je ouders. dan is het niet zo makkelijk om daar overheen te stappen. Nee. En daar gaat die film eigenlijk over. De loyaliteit die je naar je ouders hebt. Dat heeft Anneke naar haar oom en tante. Die, waarvan ze had geleerd. ik mag nooit wat over mijn verleden vragen. Het tot grote aan de dag. Zwijgen. Van, oh, zwijgen. En aan de andere kant Fred. die altijd een verhaal heeft gehoord. en dat blijkt dus blijkbaar niet de waarheid te zijn. of, hè, of een waarheid te zijn. En zelfs Anneke naar haar pleegouders toe. die een soort loyaliteit ja. heeft. die niet gebaseerd is op, op werkelijkheid. maar meer op een gedroomde of een gewenste werkelijkheid. Ja. Namelijk dat het redders zijn, dat het helden zijn. Ja, het, is, het zit heel ingewikkeld in elkaar. Maar ik kan me heel goed voor, voorstellen dat Fred. Uh, zoals we hem in de film leren kennen: een emotioneel man. Uh, gevraagd heeft aan je: stop maar met draaien. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Uh, maar het was wel, denk ik wel... Een... Ja, het was, het was wel tricky. Maar ik denk dat hij ook loyaal wilde blijven naar Anneke. Want hij weet dat die film voor haar heel veel betekent. En hij weet ook dat het uh, niet de opzet was van ons als maker. Van niemand niet. Dit kwam uit een hoge hoed. en uh, Niemand hij... was de kwade trouw. Nee, precies. Als we dit van tevoren hadden geweten... had niemand er nou, überhaupt aan meegewerkt, denk ik. Maar dan was het een heel ander verhaal geworden. Dit is puur op integriteit. Hoe noem je zoiets? Dit is ons allemaal overkomen. En hij weet ook dat de beslissing van mij om het er wel in te zetten... maar zo objectief voor zover dat mogelijk is, uh, erin te zetten... Uh, ja, dat, dat, dat ik daar niet onderuit wilde. En, en hij misschien wel wilde, maar toch wel de kracht heeft gehad... om te zeggen, samen met zijn broer en hun echtgenoot... van nee, hey, we vinden wel dat dit getoond moet worden. Dit verhaal ook al mag, is het slecht nieuws. Ook al is het voor ons uh, een hele bittere pil. Want eigenlijk, als je er zo naar kijkt... Het zijn, iedereen is slachtoffer van dit, van, in dit verhaal. Ja. En niemand uh, heeft er iets aan kunnen doen. He, want niemand heeft... Uh, de, de, in dit verhaal zijn geen daders. Tenminste niet met wie jij nog levend spreekt bedoel ik dan, hè? Nee, nee, nee, precies. De, geen, maar dat is wat oorlog dus doet. Zeg maar. Dat is, dat is de grote dader, blijkbaar. Maar uh, ja, je kan het ook veel dichterbij ja, zoeken. Hebben, hebben, je kan daar ook veel... de, de moraal van het verhaal. Nee, nou, maar je... oh, nee, nee, nee, nee. Maar je kunt ook veel dichterbij zoeken. Ja, wie is nou de dader? Waarom hebben de ouders. Dat kun je je afvragen. Waarom hebben de ouders van Fred dit verhaal verteld? En waarom hebben de oom en tante van Anneke nooit het echte verhaal aan haar verteld? Dan had je misschien twee hele andere individuen gehad. Dus dat is volgens mij de vraag. In hoeverre ga je met de waarheid om? En wie bescherm je voor wat? Ja, en hoe werkt het geheugen? Ik heb wel eens iemand horen vertellen... als we optellen hoeveel verzetshelden wij in Nederland... Uh, ja, dat uh, groeit uh, met de dag, volgens mij. Dat me. groeit met de dag. En als, we die, als die werkelijk allemaal zo actief waren als ze zelfs zeggen... Ja, dan, dan zijn er nou, heel veel dan, lintjes tevormen. Dan waren die Duitsers die hele grens niet overgekomen. Nee, dat denk ik uh, zeker, zeker. Nee, die lintjesstroom, dat gaat maar door. Oh, ja, uh... Zelfs heel ver na de oorlog blijft dat gewoon doorgaan. Ja. Is dit, wat deed dat met jou eigenlijk? eigenlijk die hele ja dat alles zo dat ja, ik zo vond het heel... ongelooflijk. Elke keer kwam er iets uit de hoge hoed en dat was al vanaf het begin dat we het eerste kaartje vinden van kind gered en dan staat er zo doorgekrast uh, wonende per adres Merwedeplein bij de familie bij familie Frank en degene van het Rode Kruis die zegt ja een of ander Frank of ja, de ja de het ]plein. is allemaal doorgekrast bekend voor ik ben toch niet achterlijk, dit is toch echt bizar. En dan maar dat weer... heet een cadeautje voor een documentairemaker. Ja, dus het was een cadeautje, maar Anneke is het, zegt weer... Ja, het is een doos van Pandora, elke keer kwam er wel weer iets weer uit... wat ja. het nog erger maakte. Maar als maker denk je, ja, dit is bijna te mooi om waar te zijn... Maar dan moet je ook wel voor waken. Ik bedoel, het is niet de een of andere triomftocht die we willen houden. Maar het maakt wel, denk ik, voor deze documentaire... dat dit verhaal zo uniek is. En elk verhaal is natuurlijk wel uniek. Maar dit is al een opeenstapeling van allerlei cadeautjes. Dat, dat is een berg. Ja, maar cadeautjes. Maar zoals ik al zei... je was ook de boodschapper van het slechte nieuws. Je moest toch veel mensen vertellen dat hun werkelijkheid een hele andere was. En, en die, die mensen die hadden een stuk rustiger geslapen... Als je als je dat niet verteld had. Ja, nee, ik weet dat er een bepaald schuldgevoel nu begint te knagen. <laughs> ik raad net nee, zo maar nee, door, nee. zodat je ja, echt, ik moet helemaal hier gewoon een grote pad zitten. Ja, hier. precies. Nee, nee, nee, nee, maar ik bedoel cadeautjes in de zin van dat je dat het een, een mooi verhaal kan worden. En aan de andere kant, nou ja, wat ik daarnet ook al zei, ja, het, je bent inderdaad op een gegeven moment opeens de boosdoener. Maar ik denk dat het me te verwijten valt als ik dit met opzet had gedaan. En gelukkig is dat niet zo. Dus uh, nou, ik zit nu nog aardig overeind aan deze tafel. Ik hoop aan het einde van het uur... Ik ook heb gewoon nog. een hele goede en mooie film gemaakt. En iemand vraagt zich af uh, via Twitter, Joop Berding namelijk. Die zegt, uh, Deborah, hoe representatief is baby Anneke? Hoeveel van deze zaken zouden er zijn? Eh, want, want het legt ook iets bloot over de... Ja de mens en nou ja, de herinnering. Ja, misschien zijn er heel veel van dit soort gevallen. Maar uh, dit is bij toeval naar boven gekomen. En ik denk niet dat er heel veel gevallen zijn... die in de openbaarheid nu gaan juichen van... Uh, hallo, ik heb ook zoiets vervelends ja. meegemaakt. Nee, nee maar dat, dat wordt nog steeds natuurlijk allemaal verbloemd. Dus ik heb geen idee. Maar ongetwijfeld zal dit niet de het enige, het enige familie zijn geweest... en de enige baby bij wie dit uh, is gebeurd. Deborah, we gaan luisteren naar muziek. We hebben muziek uitgezocht... Of waarvan wij opeens vonden dat dat heel goed bij jou past. Ach, nou, ik ben benieuwd. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels.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 Ramses en Lisbeth waren dat. En waarom draaien we dit, de Deborah van Dam, documentaire maakster? Je hebt de baby gemaakt, maar je documentaire carrière begon met een portret van Lisbeth List. Um, en dat is wel een opvallende gelijkenis uh, tussen die documentaire en de baby. Het gaat, ja, vertel zelf maar wat die gelijkenis is eigenlijk. Nou, het heeft uh, naar mijn idee. allebei met identiteit te maken. En hoe, hoe wordt hij gevormd en wanneer wordt hij gevormd? En dat was bij Lisbeth ook in haar vroege jeugd. Op het moment dat ze. Zij is geadopteerd, hè? Ja. Dat weet, geloof ik, nu wel iedereen. Ja, volgens mij is dat geen geheim oh, ja. meer. Maar het was op zich wel. Het moment dat ze geadopteerd werd, dat was. De moeder had zelfmoord gepleegd en de vader was getrouwd met, uh, met een nieuwe vrouw. En ze stonden op de boot richting Vlieland. En, uh, dus haar vader en haar stiefmoeder. En, en zij hoorden ergens een echtpaar zeggen: van goh ja, we zouden zo graag een kind willen hebben. En uh, nou, en uh, s'avonds uh, ging, of de volgende dag ging Lisbeth uh, samen met haar vader en de uh, pleegmoeder naar die mensen toe. Werd aangebeld en uh, nu komt u binnen. Nou, we hebben een leuk kind. En het kind mocht in de tuin uh, bloemetjes plukken. En vervolgens uh, komt Lisbeth met een enorm boeket, uh, nou ja, enorm, nou, in ieder geval een boeket uh, terug te gang in. En uh, vader en pleegmoeder is weg, zijn weg. En die nieuwe ouders die zeggen: nou uh, noemen ons maar papa en mama. Jeetje, zo gaat zo, zo is het gegaan. Ongelooflijk, dus dat is, dat is ook een moment, dat, dat vergeet je niet. Het is niet zomaar even geadopteerd. Nee, het is weggezet en vervolgens uh, heb je opeens nieuwe ouders. Ook in dit verhaal, net als in de baby, komt de rol van het grote zwijgen. De, de betekenis ook van het zwijgen, maar ook de gevolgen daarvan. Moraal van het verhaal, dat zwijgen, dat is, daar red je niet mee. Ja, blijkbaar niet. Het blijft gewoon, gewoon altijd zeuren, het blijft altijd trekken... en je wil altijd weten waar je vandaan komt. In hoeverre speelt dat in jouw persoonlijke geschiedenis? Want jij hebt ook heel lang je vader niet gekend... die ja. vlak na jouw geboorte, als ik goed geïnformeerd ben... terug naar Suriname is gegaan. Ja, ik was één en uh, mijn moeder en uh, nou, mijn vader die waren dus samen... En... Ja, ik kende mijn vader niet, maar ik had er ook niet echt een uh, zoektocht voor nodig... omdat mijn, mijn moeder altijd vertelde wie mijn vader was. Dus ja, ik heb nooit echt gedacht, oh, ik moet mijn vader zoeken. Dus uh, dat is er niet geweest en waarschijnlijk daarom ook niet echt een, een, een, uh, een ja, urgent gevoel of zo. Ik weet wel dat ik hem als kind, volgens mij was ik tien of zo... Toen heb ik hem eens een keer aan de telefoon gehad en toen hebben we met elkaar geschreven. En op mijn 32e heb ik hem samen met mijn moeder ontmoet. Ja, want je hoeft niet per se een, een, een soort uh, spoorloos te gaan doen en, en te gaan zoeken... Om, uh, om te willen weten wie die man is die voor een heel groot deel toch ook verantwoordelijk uh, is voor degene die je bent. Nou ja, daar heb ik wel over na zitten denken. Want uh, mijn moeder komt uit een joods-katholiek gezin... En daar werd niet zoveel over gesproken. En dat ben ik helemaal gaan uitzoeken. En waarom ben ik nou nooit naar mijn vader? Nee, omdat mijn moeder altijd wel vertelde wie het was. Mm -hmm. Dus ik denk, maar dat is mijn eigen theorie: van als je er heel veel over zwijgt, dan wil je juist dat gaan uitzoeken. Maar als het gewoon open ja. en bloot ligt. Ja, ik, ik wist niet beter dat ik was opgevoed door mijn moeder. Ja, een eenouder gezin, enig kind. En ja, mijn ooms en tantes waren mijn ooms en tantes. En mijn grootvader was denk ik mijn vader. Zoiets zit ik me nu te bedenken. Maar... Oh, die vervulde die rol van vader? Ja, ja, dat denk ik. Maar het was niet. Maar hoezo denk jij dat? Weet je dat niet zeker? Nou ja, hij, ik was negen toen stierf hij Dus ik weet niet of je dat zo duidelijk kan zeggen. Mm -hmm. Omdat ik daar te jong voor was. Maar ik weet wel dat ik altijd wel vaderfiguren heb opgezocht. Dat wel. En toen maar... je je eigen vader opzocht, je was 32. Ja, 30, ja, zoiets. Hoe was dat? Nou, dat was heel erg leuk. Want uh, mijn ouders die schelen iets van uh, ruim twintig jaar of zo. Mijn moeder. Was, jonger dan uh, je vader? Mijn moeder was twintig jaar ouder dan mijn vader. Oké. Okay. Ja, heel mooi. En, uh, was hij een hele knappe man? Uh? En, nou, ze waren allebei heel erg uh, knap. Uh, uh, nou ja, uh, ja aantrekkelijk. Uh, fysiek, volgens mij hadden zij echt een, een fysieke uh, relatie. En althans, dat uitte zich ook op een moment dat we daar kwamen. En mijn moeder, die, weet ik nog, had een groen mantelpakje aan in, in, in zo'n warm land. Maar goed, dat was dan zo. En, <lacht> uh, en ze zag mijn, mijn vader en hij zei... Oh, Therese. En mijn moeder zei... Dag, Robby. En ik zag opeens mijn moeder en mijn vader... zoals ik haar nog nooit had gezien. Dus het leek net alsof, het, alsof ze terug in de tijd... zij twintig, mijn moeder veertig... Dat, dat dat die chemie er was. En dat, dat vond ik echt zo gaaf om te zien... En uh, ja, dat was ook gewoon hartstikke leuk. En, en het contact met mijn vader was, was in het begin al een beetje... Ja, dat ging eigenlijk meer op het intellect. Dan hadden we het over zinnen die, die dan niet klopten. Of nou, waar gaat het dan over? Maar blijkbaar was dat even het niveau wat we op dat moment aankonden. En pas daarna hadden we echt hele mooie uh, gesprekken. En dat, dat was het. Ja, en is, is hij uiteindelijk vader voor je geworden? Uh, nee, nou, ik ben, na twee weken zijn we weggegaan. En dat was helemaal niet dramatisch. Nou, dag, dat uh, was leuk of zo. En hij is uh, een aantal jaren daarna overleden. Mm. Dus, um, Vrij jong ook nog dus. Ja. ja. ja. ja en had je daar verdriet van? Uh, ja, het klinkt... Nee, nee. Hij was er gewoon nooit geweest. Nee, hij was. Dus ja, ik heb tegen mezelf gezegd. Ja, moet ik nou echt heel verdrietig zijn? Ik moet misschien nu iets missen. Maar ja, dat was er gewoon niet. Ik je bent vond... ook niet naar Suriname gegaan nee. om te begraven? Nee. Je moeder ook niet? Nee. Nee. En er was wel een vriendin van mij. Die was toevallig in Suriname. En die heeft namens ons uh, een bloemen gebracht. En is ook naar de familie gegaan. Maar ik dacht van ja, ga ik nu naar Suriname? Um, dacht ik. Ja, ja, nee. Ja, aan de ene kant dacht ik, ik ga nu. Maar toen probeerde ik te achterhalen van, ja, waarom zou ik dan nu gaan? Het is meer misschien uit... Um, dat je, je denkt dat, dat het uh, zo hoort. Ja, en toen dacht ik van, ja, maar ik kan hem hier ook wel herinneren. En ik vind het eigenlijk... Ik vond het zo ongepast en meer sensatieachtig. Van, ja, ik ga er nu naartoe. Dan dat het uh, paste bij onze verhouding. Hmm. En um, ik heb hem nooit gehad en ik mis hem dus ook niet. En ja, en ik, ik had eigenlijk... Uh, nou, mijn moeder is Nederlands en uh, ik dacht van nou, ja, misschien dat ik in Suriname iets van mezelf terugvind of zo, maar dat was helemaal niet zo. Dat was gewoon nou, je niet hebt hele donkere ogen. En ja, maar mijn moeder ook. Dus, je moeder. Ja, ja, ja, maar je, hebt, je, wel, maar je ja. hebt ook wel een beetje een, een, een lichte kleur. Ja. Um, ja. ja, dus, dus ik zit, had het eigenlijk. Er zit wel gehoopt. een Surinaamse druppel in, zo te zien. Je had dat gehoopt. Nou ja, dat is toch wel mooi. Het is ook een stukje van mijn identiteit. Niet alleen het Joodse. Als ik in Israël al ben, ja, dan voel ik me gewoon meteen thuis. En dan is het... Zonder dat het de eerste keer dat ik daar was... Ik ben er eigenlijk maar één keer geweest. Maar dan had, toen hadden we het nog helemaal niet over dat Joodse. En, dat. en toen zei, zat er echt zo'n stemmetje van... Jeetje, ik ben nu thuis. En ik dacht, thuis? Waar hebben we het dat over? Uh -huh. Nou, achteraf dacht ik van... Jeetje, ik voelde dat blijkbaar echt zo... En pas later ben ik naar Suriname gegaan... en toen had ik zoiets van, oh, misschien ga ik dat ook voelen. Dat lijkt me wel heel fijn. Dat je dan toch eigenlijk een soort tropenkind blijkt ja, he, te maar zijn. dat maar het ben is ik dus zo. helemaal niet. En misschien dat het nog gaat komen, lijkt me wel uh, ja, het, Maar het is het naar nou toeval, nou toeval of inlegkunde... Dat je, dat je dan toch in die thema's... Hè, het is een paar, er zitten toch een paar dwarsverbanden. Paar ja, natuurlijk is dat geen toeval. Nou, voilà. Ja, nou ja, dat denk ik Dus maar, daar ja. gaan jouw films uh, over, over uh, nou, identiteit? Ja, nou ja, ik denk het wel bij mij... Is het, nou ja, door dat Joods-Katholiek, dat is gewoon echt een ding. Wat is het ding van Joods-Katholiek? Je kan het toch gewoon als feit aannemen? Nou ja, nee, ja, maar als dat uh, zo bepalend is geweest voor je familie... Uh, in, de de zin, in, de, in de zin van de Tweede Wereldoorlog... dat de rest van de familie helemaal niet meer leeft... Behalve... heeft dat eens, behalve het gezin van mijn moeder, omdat die joods katholiek waren... Uh, die hebben het wel overleefd, maar de rest niet. Dus mijn overgrootouders, de ooms en tansen, neefjes, niemand, niemand meer. Mm -hmm. Dus uh, dat heeft echt wel een stempel gedrukt op, uh, op het wezen van mijn moeder en haar uh, zussen. Mijn moeder was uh, twaalf toen de oorlog uitbrak. Dus die heeft het echt bewust meegemaakt. En in die zin ben ik ook, daar ben, ben ik mee opgevoed met, met dat verdriet en met die angsten. En uh, dat heeft mij dus enorm gevormd. En als daar niet echt over werd gesproken, ook bij mij, uh, of onderkend... want misschien is dat gewoon inherent bij me, aan mijn moeder, karakter of wat dan ook, of, of familie... Uh, dan ga je op een gegeven moment wel zoeken van, hé, hey, waar komen dingen nu vandaan? En dus heeft dat met je identiteit te maken. Dus mm -hmm. is dat voor mij wel steeds een, een, een, een, ja, een ding. Zo'n zo, zo zo populair woord. Ja. Maar het is wel uh, voor mij nog steeds wel blijkbaar interessant. Want de deksel zit nooit... nog op de put. Hè? Het grote zwijgen. Nou, het ging er al aardig uit. Uh. Nee, nou, nee, de, de, de deksel is van de put. Maar er nee, valt de... nog heel veel te. Ik bedoel, er valt nog ontzettend veel boven, boven water te halen, eigenlijk. Over die hele familie, misschien wel. Waarom ga je eigenlijk geen film hierover maken? Of ga je dat doen? Nou, dat weet ik nog niet. Nou, dat heb ja, ik geen idee. Een filmfonds, ja, misschien dat er nog. Nee, ja, nu niet. Maar waarom niet? Nu niet. Nou, ja. Want jij weet ook wel gewoon dat je die parel, die heb je gewoon voor je liggen. Die zit in die ja. oester en het ja, enige ja, wat nee, je nee, hoeft het het te doen wel. is breek het open. Waar ja, nee, wacht je nee, op? Nou ja, ik, ik, nou ja, heeft het met ben je al moeder al te hele, maken misschien? Nee, nee, nee, nee, nee. Het heeft. Nee, ik, ik, ik wil heel graag de fictiekant op. En ik ben al. Uh, Los van de werkelijkheid bedoel je? Ja, heerlijk. Even het allemaal naar mijn hand zetten. Dat vind ik altijd heel prettig. Geen roes meer. Dat <laughs> geen... <laughs> vind ik heel erg leuk. Nee, Ik zou niet een documentaire over mezelf maken. Dat, dat, dat wil ik echt niet. Maar ik vind wel dat er heel veel elementen van, van, in, ja, van mijn leven... maar ook van uh, vrienden die ik uh, heb. En als ik alles bij elkaar optel... denk ik dat je daar een hele mooie... Uh, uh, speelfilm van zou kunnen maken. En daar ben ik al een heel lang over aan het schrijven. Dus er ligt al een aardig script. Maar een dat... speelfilm gebaseerd op deze geschiedenis dus? Ja. Maar als er, misschien gaat het ooit gebeuren... of misschien is het een leuke bezigheidstherapie... dat er uiteindelijk niks uitkomt. Want uiteindelijk zie jij ook wel dat dit, dat dit een heel nou, dat het zoveel, een ik, mooi verhaal is. Nou ja, ik heb het aan twee mensen laten lezen die uh, veel over film weten. En die zeiden van ja, dit is gewoon heel erg mooi. Maar ik vind ook wel dat je er echt aan toe moet zijn. En ook in mijn geval dan ook uh, afstand van kunt nemen, want het is fictie en dan moet je dus ook jezelf daar uh, niet meer in terugzien. Je maar wel hoop, heel je bent feiten. nog niet helemaal losgezongen, wat dat betreft van je. Nou, dat je begint je nu wel aardig te komen. Ik zou gewoon nu uh, die subsidies ja, aanvragen en dan dat over duurt het over de afgelopen 15 jaar ja, nee, in Nederland. Nee, maar zo zat ik ook te denken. Dus ik dacht nou heb misschien heb je nog net vlak voor je pensioen heb ja. je je film af. Ja, maar dat lijkt me geweldig. Dan heb ik gewoon één grote speelfilm gemaakt en dat is het dan. Ik wil hem wel zien, hoor. Ja? Ja. Ik vind het machtig interessant. Maar ik vind ook dat je die hele Surinaamse kant dan eigenlijk mee zou moeten nemen. Nee, maar dat, dat gaat dan ook. Maar uh, ik, misschien gedeeltelijk van mezelf. Maar ik kan er niet... Ik kan niet alles... Als het er niet in zit, zit het er niet in. Maar dan kunnen we dat erbij verzinnen. Ja, dat is zo Want fijn als fictie. fictie. Ja, nou... Leuk. Dus ja? je bent gewoon wel heel erg ver. Nou, ik vind dat iedereen naar die baby moet kijken. Oh ja, dat is een mooie film. 4 mei wordt hij op televisie uitgezonden. Nederland 2. En uh, ja, we gaan eventjes... Uh... Heb je nog meer plannen eigenlijk voor een documentaire, of niet? Ja, ik zit uh, in de montage voor een uh, nieuwe film. Dus dat is heel erg spannend nee, over een tuinersfamilie. Hey, dat... Tuinersfamilie, dus, ja, ik schrijf even mee. Een tuinersfamilie en uh, op het moment dat ik begin te filmen... Um, worden ze gedreigd met uh, onteigening van de gemeente. En dat is een tuinersfamilie die er al generatie op generatie zit. En dan gaat er eigenlijk om onthechting, onteigening... en hoe gaat iedereen daarmee om. Ja, mooi verhaal ook. Wat staat er op je tegel? Deborah van Dam. Ze maakte de baby en ze... Ze, ze maakte de baby, klinkt ik opeens zo Ik maakte de baby, ja, nou, de film De Baby in ieder geval. Um, ja, ik, ik heb geschreven, geen zin hebben bestaat niet. Hé, hey, van wie is dat ook alweer? Dat is toch bekend of niet? Nou, of ik, heb van jou... hem zelf, ik heb hem zelf <laughs> verzonnen. Gisteren toen ik sloffend door Amsterdam liep over de vertrapte bierblikjes. En, ik uh, ben bang dat mijn moeder dat gewoon, <laughs> gewoon altijd tegen mij zei. Nou, maar voor mij geldt hij wel geen zin. Ik heb er altijd wel zin in. Maar zin ook in de zin van uh, een aim, een doel, een ja. motief, een motto. Ja, ik begrijp uh, het. En... Dankjewel. Alice de Bruin die gaat zo meteen verder. Hier na ons bij Twee Dingen. En dan heeft ze acteur Frits Lambrechts de gast. Ja, het is 1 mei. Natuurlijk. Heb je dat gevierd eigenlijk? Dag. Nee, ik heb heel hard gewerkt. Ja. Dank mevrouw Van Dam. Dit was aflevering 2625. De baby zaterdagavond om 5 voor half elf op Nederland 2. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Radio 1: kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.